Ons ons belang. Ik zal zien. Dag, meneer Beerta. Wie was dat? Beerta. Hij wilde dat ik met het verstuur van die brief... ...wacht tot zijn gesprek met pa-meijer hebben herhaald. Dat doe je toch zeker niet? Je verstuurt die brief toch zeker? Hij vraagt om het voor hen te doen. En voor pa-meijer binnen. Pa-meijer zo ziek zijn. Als je ziek bent, hoef je toch nog niet zo'n rechtse robbrief te schrijven? Als je ziek bent, moet je helemaal geen brief schrijven. Dan moet je in je bed liggen en anderen die brief laten schrijven.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 Kuzekune kuna patate kuzekune kuna patate kuzekune kuna patate kuzekune